Veel partijen in de Tweede Kamer zijn blij met de excuses die premier Rutte heeft uitgesproken voor de verwarring die is ontstaan bij de presentatie van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Volgens D66-leider Pechtold is nu de weg vrij voor een inhoudelijk debat over de steunmaatregelen en de Partij van de Arbeid noemt de verontschuldigingen goed, maar blijft vragen houden over de omvang van het pakket. De Amsterdamse beurs is 3,2 hoger gesloten... en eindigde onstuimige week daarmee positief. En werd de hele dag volop gehandeld. En dat was vooral te danken aan koopjesjagers. Ook andere Europese beurzen boekten dankzij die kooplus stevige winsten. Wall Street opende ook positief. Het weer vanavond in het zuidoosten nog buien. Morgen zwaar bewolkt. In de middag buien. Het wordt 20 graden op de Wadden. En het gaat op 24 in Limburg. Zondag vooral in het zuidoosten. Kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal.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 Twee dingen. Zei je op de NL op uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Zerpengd. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen: over van Goedenavond. Vanavond in twee dingen: onze zomerserie met Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag ervaren vakmensen over hun vak, de lessen die ze trokken en de raad die ze ons willen meegeven. Hij zat zijn halve leven in de politiek en denkt, denkt dat het hem lukt een leven op te bouwen, buiten de politiek. Vanavond is mijn gast... André Rauwvoet, politicus, 49 jaar. Hij was 25 jaar actief in de politiek... en bijna 10 jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie. Christelijke politiek is geen folklore. Het trekt zich niet op getuigen aan de zijlijn... maar wil en kan verantwoordelijkheid dragen. In het kabinet Balken en de Vier was hij vicepremier... en minister van Jeugd en Gezin. We zijn van overtuigd dat gezinnen... In die brede zin waar we er 2,5 miljoen van hebben in dit land. Dat die een belangrijke rol spelen. Ook in de sociale samenleving. Die het kabinet Hoog in het vaandel heeft staan. André Rouvoet, u heeft vanavond het recht van spreken. André Rouvoet, goedenavond. Goedenavond. Ik moest even lachen uh, bij dat uh, intro -textje. Uh, nou, meer, was, de, meer de herkenning. herkenning. Ja, meer Waar de herkenning. zat de herkenning? Nou, ja, wel een typisch een quote van mij. Ja. <laughs> ja, zo spreek ik heel zo, vaak Dan ook. hoor je jezelf terug. Ja. Is dat raar om te horen? Of denk nou, je, dat heb dat, ik al zo vaak gehoord. Ja, daar ben je na een tijdje wel aan dat, dat gaat vanzelf, ja. Ik dacht even, misschien is het ook de herkenning van... Hé, hey, Joop den Uyl, twee dingen als iemand. Ja, dat nee, gaat. dat sowieso, hè. Dus de, een aantal stemmen die je direct ja. kun, kunt plaatsen. En Joop den Uyl altijd met uh, twee dingen goed begrijpen. En dan ging die bril over af en dan... Ja. Ja. Je hebt u niet meegemaakt, echt in de Kamer natuurlijk, hè? Nee, wel, in 94. wel op afstand. Ja, ik ben in mijn 94. Ja. Ik was daarvoor natuurlijk al uh, wel Kamerlid, uh, medewerker geweest vanaf 85, Dus de, uh, vanaf, de, vanaf de zijlijn wel we meegemaakt. Hebben we hebben nog twee jaar meegemaakt, ja. Want de 87 is al ja, overleden. Ja. ja, maar dat was al meer vanaf de zijlijn. Ja, ik wil uh, in het half uur dat we hebben, uh, de dingen inderdaad met u bespreken. Het zoeken van uw eigen weg in het leven, dus ook, uh, ook politiek. En het afkikken van dat intensieve bestaan in Den Haag dat nu achter u ligt. Afgelopen mei was het afscheid van de Tweede Kamer. Uh, ik kan er niks aan doen. Nog één keer u zelf. Ik heb besloten om na 17 jaar actieve dienst in de Haagse politiek punten te zetten achter mijn politieke loopbaan uh, binnenhoud. Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe balans. Gezin, familie, mijn vrienden, de kerkelijke gemeente, mijn hobby's. Zij verdienen een nieuwe fase waarin ze niet voortdurend op een tweede plan staan. Ja, ik wil niet flauw doen, want uh, we hebben maar een paar maanden tussen mei en uh, augustus. Is het gelukt? Uh, gezin, familie, vrienden, hobby's? Nou, je merkt het natuurlijk al wel meteen. Ik bedoel, niet alles kan meteen, hè, maar uh, het verschil tussen die, die 17 jaar dat je in de actieve politiek zat... En nu dat je uh, echt flink wat gas terug kan nemen... Uh, de, de mate waarin je aandacht kan geven aan die dingen die je dierbaar zijn... en de mensen die je dierbaar zijn... Uh, ja, dat, dat tekent zich meteen wel af. Ja, is er ineens echt tijd beschikbaar? Ja, nee, zonder meer. Nou ja, je, je, je staat van de ene op de andere dag uh, met lege handen, zeg maar. Dus je, je hebt geen functie, geen hoofdfunctie op dat moment. Je bent wel bezig met het zoeken naar nieuwe dingen. Maar je krijgt een, een heleboel tijd meer om ook eens even na te denken. Wat afstand te nemen. Dat is ook nodig. Je moet ja. ook echt, je gebruikt hetzelfde het woord, afkikken net. Ja. Je moet echt even afkikken van die... Uh, 17 jaar actieve dienst in Den Haag. Ja, want, want nu, nu uh, spreekt uh, vandaag de premier over de, de Griekse miljarden... en de rekensommen die daarbij gemaakt zijn. Over haatpaleizen, de, de, de, waarvan wilders uh, moskeeën... Uh, ja. die noemt ze zo. Dat mag niet, zegt de premier. Moet je, zijn dat dingen die u bezighouden vandaag de dag? Of denkt u, nee, dat is, dat is dus de waan van de dag... en daar wil ik afstand van nemen? Uh, van allebei een beetje. Dat is natuurlijk wel weer een typisch politiek antwoord. Maar zo is het wel echt. In de zin van, uh, je blijft natuurlijk wel... Uh, Um, ook als oud-politicus. Wel actief betrokken, politiek betrokken. Zeg maar, hè. Dat zit ook op je, je genen. Je bent geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld. Maar zeker die eerste weken en maanden... Ik merk ook aan mezelf dat ik ook vrij bewust afstand neem. En dingen soms pas op het tweede plan ga volgen. Dus ik zit niet iedere avond meer aan de buis gekluist om alle actualiteitenrubrieken te volgen, wat je vroeger wel deed. Mm. Ik lees mijn kranten anders. Vroeger las ik er vijf, nu lees ik er twee. En soms sla ik een, een dagje over. En, en slaat ook nog wat stukjes over. Ja, je leest toch anders. Omdat ja. je niet meer... Kijk, die, die 17 jaar, en zeker die laatste vier jaar zeg maar, van mijn ministersperiode... daar lees je ieder stukje in de krant en alles op het, op het nieuws... en de actualiteitenrubrieken volg je vanuit de gedachte... morgen moet ik er iets mee, een mm. debat... Een besluit in de ministerraad, een woordvoering, een debat. Nou, noem maar op. Ja, begrijp ik. En dat is eraf. Ja, maar uh, ge geef ons eens uh, voor zover mogelijk een beeld van de vader André Rauwvoet... nu thuis. Uh, met, met de familie om zich heen. Uh, zeggen zeggen de, de, de familieleden niet. Zeg, pa, de afgelopen vier jaar uh, hadden we die mening ook niet hoeven horen. Dus uh, een beetje rustig. Nou nee, dat, dat zou betekenen dat ik nu eh, ik zeg maar ontzettend intensief met alles bemoeien. Ja. Nee, zo werkt het niet. Nee, want het is natuurlijk voor iedereen, voor mezelf, maar ook voor de leden van het gezin eh, heerlijk dat er iets minder hectiek is, een stuk minder hectiek ja. is. Dat je een normale dagritme kan hebben. Want werkweken van, uh, van, van uh, 80 tot 100 uur uh, per week, zeg maar, uh, gemiddeld. Uh, die draai je niet meer. Uh, dus dat betekent dat er veel meer tijd is voor elkaar. Je zit natuurlijk ook in de vakantietijd. En, uh, uh, dat is lekker. Dus het is, het is een periode ja. waarin je meer tijd voor elkaar hebt. En dat is, eigenlijk iedereen zeg maar, het grote voordeel is nu natuurlijk op vakantie gaan... en de mobiel uitzetten wanneer het uitkomt. Ja, nou dat deed ik in de andere vakanties ook wel. Maar dan ben je er toch meer mee bezig. Ja. En vaker per dag even checken. En nu, uh, ik heb geloof ik... In die, in, we zijn twee weken toch nog even tussenuit geweest. Uh, het was eerst niet het plan. Maar ik heb één of twee keer eventjes mijn mail gecheckt. En er komt niks binnen en... Uh, wat er, wat er komt, kan wel blijven liggen. Nou, dat was de afgelopen jaren... En, en geeft dat niet het gevoel van... Uh... Jeetje, wat ben ik, wat ben ik, wat ben ik misbaar dat ook een geruststellende, geruststellende gedachte. Uh, ik heb er ook nooit aan getwijfeld. Iedereen, iedereen kan ook weer gemist worden. En, en hoe belangrijk je misschien zelf hebt gevoeld... of voor anderen hebben gezegd dat het ontzettend belangrijk is... maar uiteindelijk vindt alles zijn weg wel weer. Dat is, dat is maar goed ook. Uh, nee, het begin is wel eventjes van... Uh, je moet eraan wennen als politicus... omdat je altijd om je mening wordt gevraagd. Uh, nu is het een periode waarin niemand meer vraagt wat je van allerlei dingen vindt. En eigenlijk vind ik dat wel heerlijk, een ja. tijdje. Begin uh, bekende van u? Vroeger hadden we, toen we het nog iets minder druk, hadden allemaal meer tijd om allerlei dingen te doen en dan moet je denken aan de hele avond spelletjes doen of gezellig wat drinken of iets sportiefs doen, maar hij had bijvoorbeeld ook erg van muziek. Een herinnering aan zijn muzikale talenten heb ik nog van heel recent. Mijn vrouw en ik waren 25 jaar getrouwd, pasje terug, en met het oog daarop had hij samen met Lisbeth een heel mooi lied geschreven, een lange ballade, en die hebben ze samen op een voortreffelijke wijze uitgevoerd. dus ik heb daar nog hele goede herinneringen aan. Nou, u weet wie het is hè? Ja. ja. U, uw vriend Jan Rauwbos. Jan Pieter Rauwbos, ja. ja. Uh, bent u iemand die daar ook voor kan gaan zitten? Een vriend is 25 jaar getrouwd. Daar gaan we ze een mooie beladen voor maken. Ik zal u eerlijk zeggen, toen, uh, uh, toen dit dichterbij kwam, het begin juli. Zij zijn twee dagen voor ons getrouwd uh, in 1986. Dus 1 juli waren zij uh, 25 jaar getrouwd. U ook, dus inmiddels. Ja, wij moeten mo mo ja. het nog vieren, dankjewel. Wij moeten het nog vieren. Maar uh, zij hadden ons uitgenodigd en uh, dat ik me realiseerde... dat ik daar nu weer tijd voor heb. Mm. En we vonden het wel erg leuk om ook iets te doen. Dus, uh, we hebben dat vroeger vaker gedaan. Gedaan. Uh, ik heb het zelfs in het kabinet een keer gedaan. Uh, met Wouter Bos samen een, uh, een cabaretachtig liedje geschreven. Voor? voor, uh, voor, ja, voor een kabinetsetentje. Uh, een met kerst hadden we toen, ik geloof dat het, het tweede jaar was. Ja. zal 2008 zijn geweest. Uh, weet u de regels nog? Nou, de teksten niet meer, maar het oh, was jammer. <laughs> ja ik gebruik ook vaak dezelfde melodie omdat ik die helemaal kan spelen, Zo, ja, heel veel kan ik ook dat, niet Waar spelen. komt die melodie vandaan? Van wie is die dat uitsponker? is van uh, Cornelis Vreeswijk, de Noze en de Nom. Ach, dat is ja. een heerlijk makkelijke ballade om te spelen en te zingen en om te rijmen. Maar dan, um, ik heb toen met Wouter Bosch ook weer gedaan, inderdaad nu bij onze vrienden Jan Pieter en Annemarieke... hebben we een, een lied gemaakt over onze vriendschap. De gedurende die 25 jaar, zeg maar... dat we elkaar meemaken en ja, een hele leuke lied opgemaakt. Ja. we vonden het zelf wel aardig. Ja, nou ja. <laughs> uh, zij ook. <laughs> als, ik bedoel, als Bruisbaar het mooi vond... dan, dan is de missie uh, uh, geslaagd. Uh, we hebben hier nog een, uh, nog een bekende van u. Dat is uh, uh, uw, uw, uw politieke mentor. Wij hebben samen wel eens een vakantie doorgebracht. Dat viel bij toen ook op. Uh, zeer, zeer actief. Voortdurend ideeën. Geen moment stilzitten. Elke keer weer plannen maken... Waar, uh, waar wij dan maar in meegingen. Dus dat valt op. Er zit dynamiek in. En ja, dat heeft hem ook in die positie gebracht... van, uh, van minister en, uh, en vice-premier. Ja, dat is uh, senator Schuurman, oud-senator. echt, ja, Schuurman, ja. Een, een mentor. In welk opzicht was hij een mentor voor u? Nou ja, Schuurman is eigenlijk degene geweest... die mij in het uh, begin van de jaren tachtig... Uh, toen ik eigenlijk nog maar niet of nauwelijks politiek geïnteresseerd was... op het spoor van de politiek heeft gezet via zijn colleges cultuurfilosofie... die ik met mijn toenmalige verloofde, mijn, mijn huidige vrouw Lisbeth... samen uit belangstelling eigenlijk volgde op woensdagavond. Zij studeerde geneeskunde, ik rechten. Dat zijn we samen zijn colleges cultuurfilosofie gaan volgen. En we zijn uh, heel goed bevriend geraakt met Egbert en Lydie Schuurman. En hij heeft toen al in die fase tegen mij gezegd: jonge student rechten van ga eens praten met ja. de RPF-fractie in de Tweede Kamer... mijn leerling, want die kunnen wel een jonge jurist gebruiken. Dat heb ik gedaan uh, in 1985... En uh, na één of twee gesprekken met Mijn het leerling ben ik toen medewerker geworden. Mm. Ja, en eigenlijk ben ik daarna nooit meer weggegaan van het Binnenhof. Nee. Dat is de Reformatorische Politieke Federatie. Hè? Ja. Dat is ja. Uh, de club van mij en het leerling uh, geweest. Eén, twee zetels uh, in ja. de Kamer. Klopt. Later, later toen hij weg was, drie zetels. Hè? Ja, toen wij uh, met Leen van ja. Dijk als lijsttrek in 1994 ja. kwamen, drie zetels binnen. Ja. ja, maar ik vroeg me wel af, toen ik uh, mij min of meer voorbereidde op deze ontmoeting, toen dacht ik, waarom zou. Uh, de jonge uh, VU-student André Rauvoet kiezen voor een op zich marginale politieke beweging als de RPF en niet voor de brede volkspartij met christelijke identiteit, het CDA. Nou, omdat ik we hebben, ik kreeg nog heel goed dat ik wat spoor van de RPF kwam uh, voordat ik echt wat Schuurman uh, leren kennen, had ik, geloof ik, één of twee keer wel op de, was al één keer geweest en op de RPF gestemd begin jaren 80. Ik was net 18 geworden, natuurlijk. Ik ben van 62. En, uh, dus ik had al wel een keer uh, naar die partij gekeken op een avond ik weet dat het nog goed van onze kerkelijke jeugdvereniging dat was een heel actief en gezellige jeugdvereniging hadden we een politieke avond gehad en ik weet nog dat ik me met name door wat ik hoorde over de RPF met alle geringe interesse hoor, zo diep ging dat niet. Maar wel aangesproken voelde er een partij die onbekommerd voor uh, de identiteit uitkwam. Uitgesproken christelijk wilde zijn. Maar ook gewoon het handwerk in de Kamer wilde doen. Dus ik heb me niet zo. Maar je zoveel... bedoelt, dat had het CDA ook. Dat was ja, in de jaren tachtig ik... onder Lubbers ook een. Ja, dat was toch, het was toch anders. En dat is van mede aan geweest. Dat is voor mij ook altijd bepalend ja. geweest. Ik, ik ben heel bewust, bewust nooit lid van het CDA geworden. En uh, dat is een beslissing waar ik geen moment spijt van heb gekregen. Um, omdat ik mij heel goed kon vinden in dat meer uitgesproken christelijke van... Uh, toen de RPF en later ook de ChristenUnie. Ja. Hij weet wendingen te geven in zijn woorden en zinnen... waardoor ook hij natuurlijk komt voor, uh, voor humor. En dat is natuurlijk ook een goede eigenschap. Ik denk dat hij dat bijvoorbeeld ook als fractievoorzitter... in de fractievergaderingen veel keren gebruikt heeft. En waarschijnlijk ook als minister. Ik moet wel zeggen dat... Uh, ik het in het publiek optreden minder zag, maar dat had misschien ook met zijn zorg te maken. Dat als hij al te veel humor erin zou uh, verweven, dat hij misschien te weinig uh, vertrouwen zou krijgen. Want dat vertrouwen wekkende, dat wordt bij hem hoog aangeschreven en dat had hij ook bij de mensen. Alweer, uh, uw politieke mentor, de oud-senator de Schuurman, hij zegt er had wat meer humor in gemogen. Is, is het inderdaad die terughoudendheid om inhoudelijk goed over te komen? Nee, het is misschien wel minder bewust dan ook echt wat Schuurman uh, vermoedt. Uh, ik, ik snap wel wat hij daarmee zegt. Dat heeft ook wel mee te maken dat ik mijn werk altijd heel serieus heb genomen... Maar ik troost me maar met de gedachte dat de mensen die nauw met mij hebben samengewerkt... Uh, wel, ook wel weten hoe ik binnen de kamers was. En ik geloof, ik merk het ook wel vaker, dat mensen zeggen... als ze je meemaken, van, uh, dan zeggen ze... ach, hij valt toch wel mee, hij heeft ook wel humor. He? Nou ja, ja. vooruit dan maar. Ja, want... ik vind ook, ik, het is niet iets waar ik heel erg mee bezig ben. Over nadenken van, zouden mensen wel zien hoe ik ben? Of dat ik zus of zo ben? Ja, het is wel essentieel voor de politicus om toch een imago te hebben... dat je denkt van, nou, daar ga ik op stemmen. En dat hoeft dan ja. niet alleen inhoudelijk te zijn. Ja, maar imago, uh, daar kun je inderdaad aan gaan werken. Je kunt ook een imago bewijswerk gaan bedenken... en zeggen, nou, zo wil ik zijn. Ik heb altijd veel meer gedacht, ik ben wie ik ben... en de mensen moeten maar me nemen zoals ik ben. Maar ik zie wel dat je in de ene fase, als het mee zit en het goed gaat... dat je makkelijker overkomt, dat mensen ook andere kanten van je zien. Uh, maar het is niet iets waar ik nou heel krampachtig over heb willen zijn. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. En vooral met André Rauvoet, politicus vroeger uh, fractievoorzitter van de ChristenUnie... is minister geweest in het kabinet Balken... en de vicepremier in dat uh, kabinet. Um, we horen uw, uh, uw mentor Schuurman. Um, u, bent, u geeft zelf aan... Ja, ik, ik was eigenlijk helemaal niet zo politiek geïnteresseerd... Kregen we dat thuis niet met de paplepel ingegoten? Nee, nee, nee. Politiek was eigenlijk niet iets wat bij ons thuis echt een rol speelde. Ik bedoel, er werd journaal gekeken. En uh, uh, de, de, ik, ho ik hoorde wel eens natuurlijk de namen van Dries van Acht en, en Joop Den Uyl. Dus dat, je wist echt wel ongeveer. Welke grote namen er waren. Maar het was bij ons thuis uh, was dat geen issue eigenlijk: politiek. Het was niet iets wat nou de grote belangstelling had. Dus ik heb het bepaald niet meegemaakt. Dit is een thuiswedstrijd, hè? Hilversum. Je komt ja. hier ongeveer uit de ja. achtertuin. Ja, ik ben uh, geboren in ja. Toog Hilversum. Ja, ja. wat deed je vader? Mijn vader zat in de, eerst in de groente- en fruit, de fruitdelicatessenzaak hier aan de Schavenlandse weg van oud. Dat was mijn opa. Nog steeds hoor ik mensen als je ergens komt van uh, de zaak is er niet meer, dus het is nu geen reclame meer. Van ook oh ben jij van rouwvoet van de Schavenlandse weg. Dat was een ja. begrip, een delicatessenzaak. En later is mijn vader in de inkoopverenigingen in Utrecht uh, directeur geworden. Dus altijd in die sector gewerkt. En wat vonden zij ervan dat u voor die politico's? Ja, aan de ene kant verrassend, hè, omdat het thuis niet heel uh, vanzelfsprekend was. Uh, maar goed, ik had natuurlijk toch al een beetje mijn eigen weg gekozen door te gaan studeren. Ik ben rechter gaan studeren ja. aan de, de Vrije Universiteit. Was u daar in een buitenbeentje binnen de familie? Mm, ja, binnen het, buitenbeentje, het gezin. buitenbeentje klinkt altijd zo alsof... Nou je. Ja, ja, andere waar, weg. De an, ja, precies. De, de, de, de, mijn, mijn, beide broers en mijn zus hebben die, die weg niet gekozen, dus die hebben geen geen universitaire opleiding gedaan, of hbo. Uh, ik heb dat wel gedaan. Um, ja, daar ontstaan ook andere interesses. Dus ze hebben dat wel steeds met belangstelling gevolgd. Um, maar uh, het is niet iets wat ik van thuis had, eigenlijk. Nee. Nee, en, en wat, wat vond zij ervan, dat, dat u die wegging? Uh... Ja, boeiend. Ja. Ja? Ja, het, het, nou ja, volgden ze u ook op het pad ja. uh, van de politiek? Ja, niet, niet heel intensief, zeg maar, nee. niet ieder niet in debat wat ik deed. Daar belde ik niet over. Van, nou, nou, nou is dit of nou is dat. Maar je merkt wel dat ze het natuurlijk wel, wel mooi vonden. Ze worden natuurlijk veel op aangesproken. Uh, dat hangt ook samen met je achternaam. Ik wil, als je bos heet of van de berg. Dan loopt het al los. Maar als je Rauwvoet of heet, of Plasterk of Balken, dat type namen. Die mensen hebben al gouden ervaring. dat altijd de vraag mm. hebt: Bent u van familie van? Ja. En, uh, de, nou, die vraag kregen mijn ouders natuurlijk ook nog, uh, ook nog heel vaak. Ja. En, uh, dus dat vonden ze ook wel leuk om te volgen. Uh, maar dan was het meer omdat ik dat deed en dat ze dus ja. mijn weg volgden... dan dat ze nou politiek inhoudelijk alle ins en oud volgden. Nou, politiek hebben ze u dus niet gestuurd. Hebben ze u wel uh, in de, uh, qua geloofsachtergrond de richting van de RPF opgestuurd? Nee, nee. nee. Ook, dat, ook Want, dat niet. christelijk gereformeerd? Uh, dat... Ja, maar er liggen geen vanzelfsprekende. Er zijn christelijk gereformeerden die stemmen op, op allerlei partijen. Mm. Dat varieert van SGP tot met GroenLinks bij zo'n spreken, denk ik. Uh, dat is ook een best gemelleerd volk. Nee, het was uh, uh, misschien wel eerder andersom. Dat door uh, de, de avonden bij ons op de jeugdvereniging... waar we een heel actieve club hadden met leuke jonge mensen. Een vrij grote groep. Waar we ook buiten de, de, de verenigingsavonden heel veel van elkaar optrokken. En ook bij elkaar over de vloer kwamen met de grote groepen. Dat eigenlijk door die gesprekken van ons ja. onderling... Uh, dat, dat daar ook wel over gedeeld werd in het, uh, in het ouderlijk gezin. En dat mijn ouders daar ook wel uh, in, in aan deelnamen. Um, maar ik denk dat mijn ouders, uh, ja, die stemden vroeger denk ik uh, braaf uh, ARP. Ja. En um, eigenlijk ben ik al vanuit uitgegaan, zonder dat het nou onder van gesprek was, toen ik helemaal actief was in de RPF. Dat ze sindsdien echt wel op die RPF nou ja, georiënteerd... Daar, daarom dacht ik ook, uh, die andere nou, om... heer van vroeger, die kiest natuurlijk, uh, die, die zit aan de VU. De opgericht door de oprichter van de Antirevolutionaire Partij, Abraham Kuiper... Die is helemaal volgegoten met uh, het gedachtegoed van uh, de gereformeerde kerk. Die kiest voor het CDA. En die uh, komt dan dus inderdaad bij de RPF. Uh, nou ja, als je, ik, ben, ik ben wel volgegoten met het gedachtegoed van de reformatorische Wijsbegeerte. Ja. He, echt met Schuurman, Henk van Riezen. Mm. Uh, heb ik een gedachtgoed van Herman Dooyenweerd... via zijn leerling uh, uh, Van Eikema Hommers. Dat was mijn uh, docent rechtsfilosofie. Maar dat bracht me juist eerder dichter bij de RPF dan bij het mm. CDA... Waar in het CDA natuurlijk. Uh, je ziet dat ook heel sterk de, de, de katholieke visie, rooms-katholieke visie op staat en maatschappij. Nou ja, dat dat, dat, dat kan dus de bottleneck zijn om te kiezen voor een CDA. Dat dus je zegt ja, het is allemaal wel goed die oude, de oude Cau en die oude ARP. Maar er zitten ook de rooms-katholieken nog bij. De oude uh, van Norbert Smeltse vroeger. Nee, en verder dat, terug. En nee dat is op zichzelf geen overweging geweest. Maar ik voelde me gewoon meer aangesproken door het gedachtegoed nee. en de manier van presenteren van een RPF... waarin het veel uitgesprokener was dan het toch. In mijn ogen had het heel ah. verwaterde christelijk profiel binnen het CDA... en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Nee. Um, nu bent u weg uit, uh, uit, uit, die, uit die politiek... maar bemoeit u zich nog steeds met wat er aan de gang is... bijvoorbeeld in uw eigen partij, de ChristenUnie? Want toen u, toen u vertrok, was er uh, zetelverlies... en er was een discussie over de koers van de partij. Ja, er was, nou ja discussie, er was één zetel verloren, terwijl ja. we keer ervoor er drie gewonnen hadden. Hè, dus dat relativeert het wel. We zitten nu weer op het niveau uh, waarop RPF en GPV maximaal geopereerd hebben. Ja. We hebben nooit meer samen dan vijf zetels gehad. Dus dat is niet zo dramatisch als het soms wel is voorgesteld. Maar er was wel vooral een gesprek in de partij over waar komt het nou vandaan. Omdat we in de peilingen meer kregen voorgeschoteld. Hè. Dat waren er geen zes, maar dat waren er acht. Nou, dan is vijf gewoon een teleurstelling. Daar doe ik niet kinderachtig over. Daar ging het gesprek wel over niet zozeer over de koers van de partij... Maar de evaluatiecommissie had vooral gezegd... van: hoe kunnen we nou weer laten zien onze eigen christelijke bewogenheid en inspiratie? En is dat, dat... dan toch een gevolg geweest, zetelverlies... plus die discussie die daar dan bij hoort... Uh, vanwege de kabinetsdeelname waarin je concessies moet doen... aan in dit geval CDA en PV. Oh, dat heeft, dat heeft zeker een rol gespeeld. Hè. Dat, we hebben er bewust voor gekozen met een massale steun van de partij. Maar natuurlijk heeft dat zeker ermee te maken... dat in, in een positie van verantwoordelijkheid je minder van je eigen programma, je eigen geluid kan laten horen... dan wanneer in de oppositie zit. Dat mm. is all in the game wat mij betreft. Dat wisten we ook wel. Ik heb mijn partij daarvoor gewaarschuwd. Maar niettemin vind ik het ook legitiem en heel logisch eigenlijk dat na die drie drieënhalf jaar regeringsdeelname dat er een discussie op gang komt van hebben we de goede dingen gedaan? Hebben we ook dingen anders? Hadden we misschien dingen anders moeten doen? Dat vond ik een legitieme discussie. Maar dat was eigenlijk de belangrijkste reden toen de discussie op gang kwam van... Uh, laten we dat nog eens goed tegen het licht houden. Dat ik zelf de conclusie heb getrokken. Daar moet weer zoveel energie in gestoken worden. Ja. Dan wordt het voor mij tijd om het sokje over te dragen. Niet vanwege die zetelverlies. Want dan had ik het vorig jaar wel gedaan, na de verkiezingen. Maar dan is het goed omdat er weer iemand nieuw komt met volle energie. En dan is het voor mij tijd om een stapje terug te doen. Ja, want de houdbaarheidsdatum. Uh was binnen handbereik gekomen. Nou nee, want als ik, als ik dat gevoel had gehad... dan had ik vorig, uh, vorig jaar niet weer bewilligd in, uh, in het, het lijsttrekkerschap. Het lijsttrekkerschap ja. uh, dus houdbaarheidsdatum, ach wat is dat? Ik heb met volle inzet vorig jaar ja gezet tegen het lijsttrekkerschap... in de verwachting dat ik gewoon deze kabinetsperiode... Nou, ik kan me voorstellen de dat er gewoon uit is... na zo'n na, na, na zo zware periode en na nee, zoveel dan, jaar. dan had ik vorig jaar nee gezegd toen ja. we van de partij bij me kwamen. Ja. Maar de combinatie van uh, toch een teleurstellende verkiezingsuitslag... een gesprek in de partij ja. en het besef dat er nog eens drie jaar lang... 200 van je inzet gevraagd wordt. Dat was voor mij reden om te zeggen van... ik weet niet of ik nu nog degene ben... die daar dan de leiding aan moet geven. Had u ooit gedacht toen u, uh, toen u in die Kamer verzuild raakt in... 1994, ik word dan nog ooit minister en vicepremier? Nee, nee, dat was volstrekt buiten beeld. Ik denk als toen iemand gezegd had van... Uh, RPF en GPV worden nog eens één partij en dan leveren jullie uh, ministers. En jij wordt dan minister van Jeugd en Gezinnen. Een christen minister ja, ja. voor Jeugd en Gezin, bene. En die wordt ook vicepremier. Die zou, denk ik, uh, in die eerste acht jaren van mijn Kamerlidmaatschap... vanaf uh, de eerste uh, acht paarse jaren, 94 tot 2002, uitgelachen uh, zijn, denk ik. Ja. En dan is de vraag, wat doet u nu, vandaag de dag... Behalve min of meer afkikken, kranten lezen naar, naar behoeften. Is op vakantie gaan, het mobieltje bekijken wanneer het uitkomt? Ja, het is natuurlijk nu de vakantieperiode waarin heel weinig in beweging is. Maar eigenlijk, eigenlijk al vanaf de dag dat ik ben, nadat ik mijn vertrek had aangekondigd... ja, er zijn er toch allerlei mensen die met je willen praten. Die is komen polsen voor functies. En dan moet ik denken aan... Uh, allerlei dingen. Ja. Vrijwilligersfuncties, besturen. Uh, maar ook uh, mensen die met je willen praten. Omdat ze hopen jou, uh, voor jou een geschikte functie kunnen en vinden. Moet je dan aan het bedrijfsleven denken? Of zoekt u dat in de publieke sector? Dat kan beide. Dat houden we ja. heel breed. Dus het is, het, is, het is een moeilijke periode die maanden van de vakantie. Om echt concrete dingen uh, te realiseren. Maar um, ik houd het heel breed. Je, mijn natuurlijke oriëntatie is natuurlijk wel op de publieke zaak gericht. Ja, altijd. Ja, je geweest. kunt ook zeggen, dat heb ik nu 25 jaar gedaan. We gooien het roer echt ja. radicaal om. Ja, dus wie weet. Wie ja. weet. Nee, maar ik, ik heb daar geen mogelijkheid in afgesloten. Nee. Uh, dus ik sta open voor allerlei dingen. Ik voer allerlei gesprekken. Uh, maar het heeft nog niet concreet tot iets geleid, en dat kun je ook eigenlijk niet verwachten. Dat zou ook nu, denk ik, te vroeg zijn. Nou ja, uh, uh, Bos is, uh, Wouter Bos is uh, KPMG-achtig. Nee, ja. oh, ik weet ja? eigenlijk niet. Ja, die is KPMG ja. Ja. gaan doen, hè? En ja. Balkenende. Ja die, die zijn doet, uh, die is, ja, die doet ook zoiets. Ja. Uh, dus uh, ja, het zijn geheel andere takken van sporten. Ook, ook vuurjongens uh, van vroeger met grote idealen, natuurlijk. Ja, nou ja, die er ook behoorlijk aan getrokken hebben allebei, Zeker, denk ik. Hè, die ja. allebei natuurlijk behoorlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Uh, nee, dus zo vindt iedereen zijn weg en zo zal ik mijn weg ook wel vinden. Ja. In de, dit half uur met recht van spreken vraag ik... of Alice de Bruin die er zit, uh, ook op andere dagen... wat is nou uh, iets waarvan u zegt, dat zou ik willen doorgeven. Dat, uh, dat heb ik geleerd, dat heb ik zelf geleerd. Desnoods heb ik dat thuis geleerd. Desnoods in de beste betekenis van het woord. Maar wat schiet u dan te binnen? Nou... Eigenlijk wel waar een groot deel van dit gesprek ook over gaat... is dat, um, en wat ik natuurlijk zelf ook aan de lijf heb ondervonden... Um, ik ben er eens te meer van overtuigd geraakt... dat het uh, van belang is dat je uh, permanent en actief de balans in je leven bewaakt. En er kunnen allerlei goede redenen zijn waarom die balans tijdelijk... tijdelijk, een en aantal jaar anders ligt. balans is licht, privé, werk, dus privé, vrienden, werk vrienden, vrienden, familie ja. en vrienden. Uh, maar ook gewoon tijd voor jezelf, hè. Um, wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is uh, uh, uh, tijd voor uh, gel geloofsbeleving. En dat je die dingen die je belangrijk vindt, dat je daar ook de balans in bewaakt. En dan kan het best zo zijn dat het een aantal jaren of tijdelijk die balans anders ligt of uit balans is. Maar je zult er altijd weer voor moeten zorgen dat er een moment komt waarop die balans hersteld wordt... Uh, en dat stopt niet als je 40 of 50 bent. Van nou dan heb je je ritme gevonden? Dat is iets volgens mij wat permanent onderhoud vraagt. Ja, en, het, en dat zeg ik ook tegen mezelf. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, u krijgt de cassette uh, of op de CD mee. Um, wat, wat, wat u bent uh, christelijk gereformeerd, dat betekent gewoon elke zondag. Uh, naar de kerk? Misschien ja. wel twee keer? Ja. Dat weet ik niet. Ja, maar u zegt het zo, van, omdat je christelijk geformeerd bent, betekent dat dus dat... Moet je twee keer? Moet je? Ja, nee, <laughs> dat is dus niet zo. Maar nee, daar kiezen we voor, het. en dat vinden we, dat vinden we fijn. Omdat ja. we met, met liefde lid zijn van onze gemeente. Duurlijk. Dat zit niet vast aan het christelijk geformeerd zijn. dat zit vast aan de betekenis die het geloof voor je heeft. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Uh, zelfs als er een wereldkampioenschap voetbal op televisie is... Uh, gaat dat dan... zijn wel, wel momenten een ik een Maar dan, uh, dan nog maak ik wel die keuze. Maar ja. ik zal eerlijk zijn dat ik het dan wel eens een keertje moeilijk merk. Ik vind, het ook, ik vind het ook wel moedig. Ik zie het bij mij uh, in de stad ook aan de overkant. Die mensen gaan gewoon als uh, Nederland-Brazilië uh, speelt keurig uh, zoals in ja, nou, dan zit en Ik wel af met, ja. eerlijk zet, ik zou eerlijk zeggen, uh, het blijft onder ons. Hè. Maar dan zit ik wel op mijn kiezen om mijn tanden te bijten. Maar alleen, ik doe het voor mezelf, maar ook uh, om het voorbeeld voor je kinderen te geven: van dat is belangrijk in ons leven. En dan moeten andere dingen gewoon voor wijken. En gaan die kinderen ook, uh, de, de politiek? En hebben ze zoveel gezien dat ze zeggen, dat willen wij ook. Dat, ik, ik zou er niks van durven zeggen voor alle vijfde kinderen die we hebben, maar ik, ik heb niet de indruk dat ze nou zo overlopen dat ze de politieke richting opgaan en dan zou ik ze ook niet toe, toe sturen. Nee. Als ze het willen, zal ze straks begeleiden en stimuleren, maar Precies. ze maken hun eigen. Nou ja, totdat zijn mentor Alla tegenkomen tegenkomen die kan ze ook. dat pad wijst. Ja, maar ook zij zullen hun eigen ja. balans en hun eigen pad moeten en vinden. En u zelf ook nog voor anderen binnen de ChristenUnie? U dus zegt er is talent, laten we ze wat helpen. Ja, ik ben in de loop van de jaren wel flink wat talent tegengekomen en ja? ik denk van die hou ik wel in de gaten op dit moment. Wat was uw eerdere vraag? Doe ik geen actieve dingen in de politiek? Nee. Ik bemoei me er niet actief mee. Ik neem echt afstand om anderen niet voor de voeten te lopen. Maar um, ik heb wel een aantal mensen in gedachten, nou, die zien we nog eens terugkomen. Als ik er een rol in kan spelen, zal ik het doen. Goed. Nou, Morgen een vrije zaterdag. Ja. En, en misschien ook nog wel een vrije maandag volgende week. Veel plezier. André Rauvoet, bedankt dat u hier was. Graag gedaan. Met recht van spreken. Uh, maandag weer Twee Dingen. Van Max met Alice de Bruin. En u kunt dit programma terugluisteren. dingen.nl. dadelijk. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ga je doen. Uh, nou, Gooffert, onder andere hebben wij het uh, over de Rally in Londen. Even een round-up deze week. En uh, uh, onder andere met de hoofdredacteur van de NSNX, Rob Wijnbergen. Die vindt het maar belachelijk dat de sociale media zo'n beetje de schuld krijgen. Uh, dat onder andere. En we hebben Maartje Paumen. Uh, een baas natuurlijk van het Nederlands hockeyelftal. Pit tante, allerbeste hockeyster. Nou, ter wereld weet ik niet, in ieder geval van Nederland. Uh, zij is hier straks. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. GroenLinks-kamerlid Mariko Peters heeft zich in 2005... bij haar advies over een subsidieaanvraag... niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Wel had ze de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan... eerder openheid moeten geven over haar relatie... met de aanvrager van de subsidie, haar huidige partner. Dat zijn de conclusies van het onderzoek van buitenlandse zaken. Peters werkte in 2005 als diplomaat in Afghanistan. Een deel van de nieuwe zorgwet van president Obama is in strijd met de Amerikaanse grondwet. Dat heeft het Amerikaanse Hof van Beroep in Atlanta bepaald. Volgens het Hof kunnen Amerikanen niet worden gedwongen om een ziektekostenverzekering te nemen. Ze kunnen dus ook niet worden gestraft als ze weigeren. Het Hof stelt daarmee 26 staten in het gelijk die niet zien in die nieuwe zorgwet die Obama in 2014 wil invoeren.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 Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 12 augustus, 2 over half negen. Goedenavond. De PC is jarig, de personal computer. En daarmee nemen we me ook meteen afscheid. Want het duurt echt niet lang meer voordat dat stokoude ding gaat verdwijnen. De eerste ministerraad kwam vandaag bijeen en dus ook de eerste werkdag van premier Rutte. En hij moest meteen zijn excuses aanbieden. Of tenminste, dat deed hij straks. Onze man in Den Haag, Siebert van Linden, hierover. Want het is nogal bijzonder dat Rutte dat doet. En dan Maartje Pouwen, beste hockeyster van Nederland. Misschien wel van de wereld, zei ik net toch, Dione. Wat dacht jij? Ja, ik ben ja jij vindt dat gewoon. Ik vind ja. dat gewoon. Die komt hier langs om te praten over hockey, over de come-out, over van alles en nog wat. Maar vooral waarom ze zo'n fantastisch, ontzettend goede hockeyster is. En onze Joris Kreugel die viert vakantie op Creta in uh, Gersonisos. En hij is blijkbaar bijna klaar, moet ik zeggen, voor een hele leuke stapavond. Maar nog niet helemaal. Want eerst ga ik op bezoek naar twee meiden die lekker aan het dutten zijn. En een groep jongens die echt even flink indrinken voordat de avond gaat beginnen. En hij zit daar weer lachend naast me, Luc ikink. Waarom moet je lachen, Luc? Nou, het, het lijkt me wel gezellig als Joris langskomt. Uh, <laughs> en je bent lekker aan het tutten. En dan komt Joris. Hallo! Het lijkt me verschrikkelijk. <laughs> Luc ikink met alvast een update van ja. Today's Topics: Met nieuws over de geaardheid van Bert en Annie, Dat zijn die twee homo's uit Sesamstraat. <laughs> uh, David Hesselhoff gaat Nederland weer op de kaart zetten. En de excuses van Mark Rutte. Ik betreur dat. En ik zal daarvoor komende week de Tweede Kamer mijn excuses aanbieden. Zometeen meer na negen uur. <truimert> Maar eerst uiteraard om dit tijdstip het sportnieuws met weer eens een keer. jee, er is ze weer! De de graag. <laughs> dat vind ik altijd zo leuk als jij dat Dank bent. Dankjewel. Heerlijke aankondiging. Dat moet goed gaan. De komende <laughs> twee minuten. Komt-ie. Uh, Marianne Vos komt uh, volgend jaar op de Olympische Spelen alleen uit op de weg.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 En dat betekent goed nieuws voor Kirsten Wild. Want dat is dan voor haar weer een concurrenten minder. Straks in Langs de Lijn hopen we ze beide vanuit Londen aan de telefoon te hebben. Ook de zeilers zijn in Londen voor een pre-Olympisch toernooi. En Nederland doet het goed daar. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen pakte gisteren al goud. En uh, zeilster Marit Bouwmeester verzekerde zich ook van de eindzege. En vandaag kwam er nog een bronzen medaille bij. Voor het duo Lopke Berghout en Lisa Westerhof in de 470-klasse. En er was zilver voor Rutger van Sch Gardenburg in de Laser. Zijn eerste podiumplaats op een groot toernooi. Fantastisch. Ik, uh, ik hoopte, ik droomde dat ik de derde gouden plak was. Om hier binnen te halen. Was bijna zover, maar nog wat leren. En uh, dan komt het helemaal goed. Maar zilver, fantastisch. Ja, echt een droom. Ja. De delegatie van Ajax heeft in Barcelona een goed gesprek gehad met Johan Cruijff. Dat meldt de club op zijn site. Cruijff maakt sinds drie weken deel uit van de nieuwe raad van commissarissen. Maar de samenwerking verliep sindsdien nog niet helemaal soepel. Steven ten Haven, de voorzitter van de raad, zegt dat de delegatie zeer gastvrij is ontvangen in Barcelona. En dat er stevig is gediscussieerd over de vervolgstappen die Ajax moet gaan maken. En in de vierde etappe van de Eneco Tour heeft Edvald Boasson Hagen de leiders. Strui weer overgenomen van Philippe Gilbert. Hagen maakte in de tijdrit zijn achterstand op Gilbert. Meer dan goed. Gilbert heeft nu 12 seconden achterstand op de Noor. Met nog twee etappes te gaan. De dagzegen ging naar de Nieuw-Zeelander. Jesse Surgeon. Lars Boom werd vijfde. En dat was het. Helemaal zonder haperen. Dat is helemaal he tevreden. He he he die knippen we eruit. <laughs> de Graaf, heb een mooi weekend. Tot Dankjewel. snel weer. Dit is Radio 1. BNN Today. Een treurige verjaardag voor de personal computer. Vandaag wordt hij 30, maar volgens de kenners zal hij niet heel veel ouder worden dan dat. Wij vroegen daarom aan BNN's huiscolumnist Tim Hofman om een ode aan de PC te schrijven. Ode aan de PC. Vandaag bestaat de PC, de personal computer, 30 jaar. Of ik daarom even een ode aan het beste ding zou willen schrijven? Natuurlijk wil ik dat. Ik bedoel, een ode schrijven aan zo'n veel te groot vergeelde kast op je bureau waarvan alle snoeren constant in de weg zitten. Dat moet lukken. Geen probleem, een apparaat waarvan je zeker weet dat het na een half jaar minstens drie keer zo traag is, zet ik gerust even in het zonnetje. Want laten we wel wezen, ieder gebruiksvoorwerp dat anderhalf dag deel nodig heeft om zichzelf te starten, verdient het om te baden in lof en complimenten. Zo prijs ik ook altijd graag het feit dat 90% van alle pc's na twee weken online zijn minstens 40 virussen op zijn harde schijf heeft staan. Na twee weken 40 virussen op je harde schijf staan, dat doet me denken aan de tijd dat ik nog naar Blanes op vakantie ging. En ik hou van vakantie. Nee, laat mij maar die ode aan de personal computer... die het presteert om tijdens Word vast te lopen, schrijven. Laat mij maar vertellen hoe prettig ik het vind... dat Windows Media Player nooit functioneert... en dat mijn bloeddruk na 2,5 uur PC gebruik door stress en frustraties hoger is dan de gemiddelde skydive-sessie. Nee, die column die komt er. Ik kruip gelijk achter mijn MacBook Pro. De ode aan de PC van BNN's uh, columnist Tim Hofman. Krijn Schuurman, dat is dan weer BNS huis-internetdeskundige Krijn. Goedenavond. Goedenavond. Denk jij ook zo, zo vol weemoed terug aan je eerste pc? Uh, ja, en het is nou helemaal niet zo uh, droevig. Wa welke was dat? Ik had een uh, 386DX volgens mij. Ik weet niet precies waar het verstond, Vast iets double. En uh, daarna kwam de 486. Nou, Dan was je helemaal, uh, helemaal het mannetje. Maar wanneer? hoe lang is dit geleden? Dit is in uh, 91 bij het begin van het uh, academisch jaar destijds uh, moest er meteen een pc aangeschaft worden. Natuurlijk was een goed excuus. Um, en toen was het echt zo als dan uh, iemand anders in het studentenhuis uh, een maand later een pc kocht, dan was die ongeveer twee keer zo snel. Dus dan was je, nou dan lag je er weer af zeg maar, en dan ja. moest je proberen of, of je dan een jaar of twee jaar later iets nieuws kon kopen. Maar dat was echt een ding dat ratelde en dat dat dat, dat ronkte gezien, ja, door het huis het heen. Het probleem was dat is eigenlijk ook. Uh, wel een jaar of tien uh, bij de pc's geweest. Als er dan nieuwe software uitkwam, dan was het natuurlijk heel leuk. Of een nieuw spel, heel vaak was het de spel de aanleiding. Uh, dan bleek ineens jouw pc niet meer snel genoeg om dat fatsoenlijk te kunnen ja. draaien. Dus ja. er moest er weer geheugen bij om Doom te kunnen spelen. En nou ja, als je een nieuw pc had, dan kon er ook weer een nieuw spel gemaakt worden. Meestal waren het dan toch spellen. En dat heeft de PC eigenlijk al die tijd in leven gehouden. Dat je elke keer, dat werd dan ook in die column gezegd... hij is zo traag, dus er moet weer een nieuwe komen. Ja. Nou ja, en zo is dat eigenlijk al die tijd doorgegaan. Want eigenlijk, precies 30 jaar geleden kwam uh, ja, IBM met de, de eerste PC. Ja. En toen dacht niemand dat het een succes zou worden. Nee, nee zij dachten dat ze er iets van 250.000 zouden verkopen. Wereldwijd? Uh, ja, en er worden nu 350 miljoen per jaar verkocht, even voor de getallen. Ja. Uh, IBM dacht overigens oorspronkelijk dat er in de wereld... ongeveer vijf computers nodig zouden zijn. Dat is een van die <lacht> beroemde quotes. Bill oh yeah? Gates heeft ook een keer iets gezegd over 64 kb-geheugen... wat maximaal nodig zou zijn. We hadden gewoon nog geen enkel benul over... Uh, hoe, hoezeer de computer zou gaan integreren in onze samenleving. Dat is wel duidelijk. Ja. Zij maakten mainframes, dat zijn hele grote computers... die waren zo groot als een huiskamer ongeveer. En dan kon je dan op afstand met een schermpje met groene lettertjes... daarop werken. En voor thuis, ja, waarom zou je... Maar goed, dat is anders gelopen. Het bleek iets zo. anders te gaan. Ja. Maar ja, er wordt nu gezegd, hij heeft de langste tijd gehad. Hè. Steve Jobs, die zei het vorig jaar al. Een topman van IBM, die zegt het nu. Zelfs Bill Gates van Microsoft, die geeft het toe. Waarom sterft de PC nou toch echt uit, denk jij? Of nou, sterft hij niet echt uit? Nou, kijk. Er zijn twee dingen over te zeggen. Hij is, oorspronkelijk was het natuurlijk een zakelijk apparaat. Op kantoren staat het vol met pc's. En op een gegeven moment ging hij meer thuiswerken. En vanwege die spelletjes enzovoort werd het steeds normaler om thuis ook een pc te hebben. En Microsoft heeft zelfs jarenlang geprobeerd om dat ding ook in de huiskamer te krijgen. Met, uh, met Home Server en allerlei dingen die dat ding, die, die pc leuker ja, voor thuis moeten maken. Ja, dat had ik gewoon maken. hoor, thuis. Een PC. Nou, maar, ja, maar dat stond dan op de werkkamer of op zolder. En het idee was dat die dus onderdeel moest gaan worden van je, van je huiskamer aan je TV gekoppeld enzovoort. Ja. Uh, maar het blijft natuurlijk gewoon een lelijk ding. Hij is iets, iets veranderd in de jaren. Maar het is toch nog steeds niet echt een charmant ding. En nu komen er dus... Uh, ...tablets, uh, allerlei andere kleine laptopjes. Mensen zitten veel liever met een laptop op schoot op de bank... ...voor de televisie, dan dat ze achter de pc gaan zitten. Dus in huis zijn allerlei andere alternatieven gekomen. Want een beetje Facebooken en mailen en, en surfen kan prima... ...op een laptop of op een iPad heb je geen pc meer voor nodig. Dus thuis is de aanleiding eigenlijk steeds kleiner. Mensen zitten zelfs vooral ook op een mobieltje te mailen thuis. Maar is het, ik heb toch, ik denk dat ik hem pas vier jaar geleden de deur heb uitgedaan. ...misschien is het wel korter... Heeft echt bijna niemand meer in Nederland gewoon zo'n computer in de huiskamer staan? Uh, nou, in de huiskamer, daar, daar, dat willen veel mensen niet hebben. Ze dus hebben er wel eentje thuis, maar dan staat hij dus op de werkkamer. Uh, maar je ziet dat mensen dus nu op de bank blijven zitten en niet meer naar zolder willen. Ja. Want ja, je kan gewoon terwijl je uh, televisie zit te kijken, kan je nog even wat mail doen. Dus uh, ook door de smartphones enzovoort, dat allemaal kleiner en sneller is geworden, heb je dat lelijke ding als het ware niet meer echt nodig. En laptops worden ook al het, veel vind, meer Vind je het zonde een beetje ergens? Is het jammer? Uh, nee hoor, ik vind die andere apparaten ook allemaal veel handiger. Ik ben ook niet representatief. Bedoel, ik heb die spullen allemaal om me heen liggen. Ja. Maar je ziet wel om je heen dat, dat mensen tablets uh, natuurlijk veel handiger en leuker vinden dan een pc. Maar in, het kan, in, in de kantooromgeving is die echt nog niet weg te slaan. hoor. Dus uh, er is, uh, ik denk niet dat die, uh, dat die overleden is. Uh, we hebben thuis vanavond ook gewoon nog gevierd. We hebben poffertjes gegeten. Want uh, het is toch maar 30 jaar en ik denk <lacht> dat die ook nog wel eventjes uh, vooruit kan. Dus uh, Ik denk dat het nog wel meevalt. Alleen, uh, ja, er zijn gewoon veel meer alternatieven gekomen. In ieder geval. Op de kantoren leeft zo is dat. Dankjewel, Krijg Schumman. Zometeen Mohamed Mohandis van de PvdA en Rob Wijmenerberg van NRZ van Ben Lonklesol, Seven Nation Army. Dit is Radio 1. VNN Today. Het was de week van de rellen in Engeland. Die begon in Londen en spreidde zich uit naar andere steden. Je zal het gehoord hebben inmiddels. Er zijn meer dan 1700 mensen gearresteerd. Tijd om de balans op te maken. Dat doe ik met Rob Wijnberg, hoofdredacteur van NRC Next. En Mohamed Mohandes, PVDA-raadslid in Gouda. En zelf opgegroeid in een achterstandswijk. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goed dat jullie er zijn. Um, eerst even jullie persoonlijke beleving. Wat, wat, Mohamed, wat vond je nou het meest schokkend of in ieder geval, wat, het meest, wat is je het meest bijgebleven van deze nou ja, week? Wat me het, het meest bijgebleven is... Um, uh, er, er heeft een meneer uh, die een zoon heeft verloren... bij het verschrikkelijke incident waar meerdere zijn omgekomen... bij dat auto-ongeluk. Nou, een zoon ongeluk, verloren. ongeluk. Was, uh... Een auto-ongeluk, toch? Uh, nou Toen ja, ja, expres, ja. Nou ja, overreden. Nou ja, goed, ja. Ik, ik was er niet bij, maar in, in ieder geval heeft die meneer zijn, uh, zijn, uh, zijn zoon verloren. En uh, die, die was dus helemaal boos. En die sprak dus ook op een gegeven moment gewoon reilschops toe van... ga naar huis... Ga wat nuttigs doen. Wat, waar zijn we mee bezig? Waar ja. doen jullie dit voor? En dat is, dat is ook gegaan via internet. Het was, heel, het was een, ja, een bijzonder moment. We hebben daar een, een fragmentje van. Luister even mee. We all live in the same community. Why we have to kill one another? What started these riots? And what's escalated? Why are we doing this? I lost my son. Step forward if you want to lose your sons. Otherwise, calm down and go home. Please. Ja, heel emotioneel. Stop, want anders verliezen meer mensen hun zonen. Ja. Het uh, was een, een, een indrukwekkend moment. En jij Rob, wat vond jij het meest indrukwekkend? Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik was wel verbaasd over de omvang van, van de, de, de riots. Zeg maar. was, uh, ik vond het wel, uh, als je zo de beelden zag... Uh, daar, daar gaan hele wijken de fik in. Ja. En dat, dat ben je niet gewend uh, van... Um, dat, dat was niet even een relletje. Nee, zo, dat was niet even een relletje. Het met Ajax. Nee, nee, precies. Dat waren geen even relletje trappen naar het voetbalwedstrijdje. Nee. Nee, nee, nee, ik vond het echt uh, hoe het uit de hand liep zo. Ja. Dat vond ik wel ja. het meest uh, uh, opvallend. De grote vraag natuurlijk die de hele week al gesteld wordt. Waarom? Waarom gebeurde dit? We hebben een fragmentje um, van Dave Clark. Dat is een techno-DJ van Engelse af Woont inmiddels al twee jaar in Amsterdam. Presenteert ook een, uh, een programma op 3FM. Vandaag opinieartikel in NRC Next. Wij hebben hem even gebeld. Hij heeft een duidelijk idee waar het aan lag. Wat de politicians hebben gedaan, de bankers... en de police hebben gedaan... is allemaal over zichzelf en... The fact that the, especially the bankers have brought a lot of people down to, to their needs financially with their own greed um, is not as televisable because there's no television crews that are actually in those offices to film it. But I feel it's just as shocking and I feel that all these things have contributed to people feeling out of power, uh, out of trust. Nou, ik zal het even vertalen wat hij ongeveer zegt. Hij zegt, politici, bankiers en politici in Engeland... Uh, wat die hebben gedaan is in feite net zo erg als relschoppers. Hè, de graaien van de bankiers bijvoorbeeld, als voorbeeld geeft hij. Alleen staat er dan geen uh, camera bovenop. Hij zegt, het egoïsme van deze mensen... dat heeft ook geleid tot, tot het gedrag van de relschoppers. Uh, die voelen zich machteloos, die hebben geen vertrouwen... en die denken, nou ja, dan kunnen wij dus ook gaan rillen. Um, nee, een hele redenatie. Wat denk ja. jij erop? waar ligt het aan? Nee ik, of ik tien of het, punt? nee, ik weet niet of het verband zo direct is. Ik bedoel, ik snap wel wat hij bedoelt. Het is niet zo van, hé, hey, die bankiers doen het... dus laten wij ook maar de straat op gaan. Ik denk niet dat het zo werkt. Maar het is wel zo dat ja, die machteloosheid... Van, kijk, je moet je voorstellen, deze uh, um, jongeren, in, en dan vooral in die wijk in Londen, maar in eigenlijk heel Engeland, dus het leidt daar wel aan. Er is een enorme kloof tussen arm en rijk. Dat is het er, de ergste in Europa, in, in Engeland. Mm. Um, ik geloof dat, we um, rekenen de Guardian laatst, de, de top 1% of zo, die, die zit op een gemiddeld vermogen van 2,6 miljoen pond. En dat is 100 keer meer dan de, dan de onderste 10% gemiddeld. Dus um, toch een beetje de klassenverschillen waar die nou, dieet ook over. Ja, klassenverschillen zijn enorm groot. En als je dan bij optelt, uh, uh, inderdaad wat hij nu ook zegt, weet je, de, de, de, de corruptie die ook nu bijvoorbeeld met News of the World is gebleken, oh, de afgelopen weken tussen politici, ja, tussen, tussen, ja, tussen journalisten, tuss politici die daar gewoon ook nog bij stonden en mee aan meededen. Uh, dat, dat dat voedt een soort uh, uh, machteloosheid en een onvrede over hoe dat systeem werkt. En, uh, en um, uh, dat zij daar steeds als de verliezer uitkomen. Hè. Moet je moet je voorstellen, dat, in, dat is ook berekend in die wijken in Londen. Ik geloof dat op elke... Um uh, um, 53 werklozen die daar uh, wonen, is er één baan te vergeven. Dat is ongeveer de verhouding. Ja, dat dus is bij dus ons kans, wel even iets anders. Ja, Nederland. kansrijk ben je daar niet. Nee. Ik bedoel, 20% jeugdwerkloosheid in die, in die orde van grootte, Nou, dat is drie keer zoveel als hier. Nee, dus, dus op een gegeven moment, ligt moment is dat er niet houdbaar. Aan, ja. nee. En overigens is dat natuurlijk een mooie redenatie, en dat hoor je natuurlijk ook veel deze week. Al hoor ik dat weinig railschoppers zo prachtig verwoorden. Ja, nee, goed. Ja, ja. Maar goed, die kunnen het misschien wat minder goed verwoorden. Dat, dat denk ik ook. Ja. Maar la laten we even kijken naar, naar in Nederland. Um, um, uh, Mohamed, jij komt uit Gouda, jij komt uit een achterstandswijk. Um, als we het hebben over die verschillen tussen de klassen, enorme verschillen tussen arm en rijk. Jij bent er opgegroeid in zo'n wijk. Kan je dat een beetje vergelijken met in Engeland? Nou nee, kijk, gelukkig is het aantal werklozen onder jongeren veel minder in Nederland. Uh, dat neemt niet weg... Dat er in dit soort wijken. dat je vaak wel ziet dat er meer werkloosheid. dit is dan over, de, uh, over een hele gemeente. En het is wel belangrijk dat een overheid, een gemeente. of de landelijke overheid. laat zien dat ze dat een probleem vinden. en dat ze dat willen aanpakken. Op het moment dat, dat ze dat alleen maar roepen. en het neemt alleen maar toe. en je hebt geen toekomstperspectief. je komt uit een vrij arm gezin. Uh, dat mag nooit bij elkaar uh, jezelf legitimeren. Om, om, om, om flatscreens te gaan stelen. uit een winkel, zoals in Engeland gebeurt. Maar heb jij, Gouda, in die wijk ook wel jongeren gezien. die gewoon. Nou ja, wanhopig waren, ja, en misschien kijk, echt geen toekomstperspectief hadden. Individueel spreek ik ook jongeren die zeggen: Van ik heb toch geen toekomst. En dat heeft met heel veel dingen te maken, omdat ze hun opleiding te hebben afgemaakt. Dus. Uh, kijk, wat je dus niet ziet, is dat, ze dus, dat er heel veel jongeren zijn die de handen in één kunnen slaan. omdat ze precies in dezelfde situatie zitten. Iedereen heeft een eigen situatie. Uh, daarom zullen ze ook niet gezamenlijk erin kunnen slagen. Om, om, om vanuit dat motief allemaal de straat op te gaan. Maar aan de andere kant zie je wel individuen die daartoe in staat zijn. En wat je in Engeland zag, is dat je uh, per individu. ja, die had een eigen motief ja. waarom die daar stond. De maar, ene wilde gewoon maar, nou stelen, zegt, de andere uh, was echt daar. omdat hij wil opkomen ja. voor zijn baan. Ik zeg maar wat. Nou zegt uh, Ahmed Marcouche, die zegt van zo'n explosieve cocktail, uh, dat bestaat hier. Niet aan heeft hij het over de ingrediënten uh, die nodig zijn? Wil zo'n achterstandswijk uh, ontploffen, zeg maar? Even uh, uh, niet letterlijk. Um, maar jij, jij bent het daarmee oneens? Jij zegt: dat kan hier ook. Nou ja, het kan, al, het kan overal. Maar of het, of, het, of het hier zou kunnen gebeuren zoals precies in Engeland is gebeurd, daarvan denk ik uh, nee. Maar, maar waarom ik twee... zou het, wat voor dingen heb jij gezien, gehoord, waardoor je denkt: ja, dat zou hier ook kunnen? Ja, kijk, uh, u gaf zelf zojuist aan dat dat er individuen. Zeg maar uh, of je? Uh, je gaf nou, zelf dat er individuen zijn. die, die dus, uh, die, die dus uh, uh, zelf aangeven dat ze dus zichzelf ook wel ja, niet... Uh, ja Ze hebben ook het gevoel dat ze er niet bij horen. Dus als je het op individueel niveau bekijkt... zijn ja. er zeker jongeren aan te wijzen die zoiets hebben van... moeten we ook niet de straat op? Maar er is niet een soort van gezamenlijke solidariteit van... wij moeten nu samen opkomen. Nee, maar hoeft er hoeft misschien maar één ding te gebeuren... waardoor die solidariteit ja. Ja, getriggerd wordt. Ja, maar ja, er hoeft maar iets, één ding te gebeuren in Nederland. En er kan ook iets, iets ontstaan wat we niet uh, voorzien hadden. Maar, maar is die onderklasse de, de, die jij hebt gezien... in ja. bijvoorbeeld Gouda, is die zo... Ernstig um, dat je denkt die mensen op een dag... De, nee. Worden die geturkend en gaan ze inderdaad de eens graag? Nee, nee, om zou twee kunnen. redenen niet. Omdat onze jeugdwerkloosheid nog maar lager is. En dat, dat er daar ook een van de speerpunten van beleid. Is dus de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat is één. En verpauperde wijken die ik heb gezien. Want Ik ben in Londen geweest. Ik ben in Parijs geweest. En als ik zie hoe die wijken verpauperd zijn. Daarvan denk ik dan, dan zijn we in Nederland uh, de goede weg op Als het gaat om, het uh, om de wijkaanpak. Herstructurering, et cetera, et cetera. Dus uh, om die reden al zou ik zeggen. Ik voorzie dat niet. Maar je moet wel waakzaam zijn. En dat, dat is wat ik probeer aan te ja. Rob, jij woont in Amsterdam. Dan best. Jij hebt heel lang uh, voor de Telegraaf geschreven over jongeren. Heb je, nou ja, je hebt daar ook verhalen gehoord. Merkte je daar iets van van dat soort onrust? Nou, ik kwam op school. Hè, dus uh, ik, ik, ik sprak niet met um, laten we zeggen, uh, werkloze hangjongeren die helemaal niets te doen hadden. Ik, ik sprak ze gewoon op school. Dus wat dat betreft niet. Maar kijk, we moeten dit ook niet, wat in Londen gebeurt, ook niet vergelijken met, laten we zeggen, uh, Arabische Lentes of zo. Hè. Het is niet zo. Uh, dat zou dan weer, ik bedoel, er kunnen wel verklarende factoren zijn. Uh, werkloosheid, dat soort dingen. Maar het is niet zo dat zij duidelijk met een soort van collectief doel... van wij willen een nieuw regime en een nieuwe nee. premier... En, een, en we willen een baan en we willen beter leven. Zo zijn zij niet de straat opgegaan. Tenminste, een heel groot deel niet. En uh, dus dat betekent ook, hier zit ook een soort van... Ja, baldadigheid in. Ja, enorm. Uh, dat, dat heb je toch ook gehoord? Ja. Meisjes op tv zeiden van, ja, nou ja, ik zag dat het kon, dan dacht ik, dan ga ik nou ja. maar van de Ja, en die komt, die komt ook gewoon volgens mij voort uit het... je moet een soort combinatie van factoren van... je hebt niks te verliezen. Um, uh, je, je, je, je hebt een soort, ja, een soort gangcultuur. Hè? Je wil een beetje uh, stoer, stoer doen. Uh, die ouders hebben totaal geen autoriteit uh, over hun kinderen. En die kinderen zelf, en dat zie je ook in Nederland wel... Ook in verschillende geledingen hebben ook totaal geen respect voor autoriteit terug. Dus zeg maar, uh, um, het kan ze ook wat dat betreft. Dit wordt nihilisme, komt wel eens af en toe voorbij op de radio. Hoor ik hier en ook. Ja. Uh, ja, het is een beetje een soort van ja, wat maakt het, wat maakt het uit? Ja, en doe je of minder. Ik ben ook niks waard. Dus dan is de rest van de wereld. Uh, um, um, ja, dat kan me ook niks schelen. Maar dat, jij, dat zit er een beetje geloof achter. Geloof jij dat dat hier zou kunnen? Dat dat. dat, dat nihilistische gevoel ook onder Nederlandse nou, kan Ja, dat kan onder iedereen uh, uh, gebeuren, zeg maar. Dat is gewoon een kwestie van uh, uh, veel pech en uh, isolatie en weinig vrienden of enzovoort. Ik bedoel, dat is, dat is niet... Maar dat is niet op zo'n schaal in Nederland. Ik, ik zie dat in Nederland niet op nee. zo'n schaal gebeuren, nee. Goed. Daar het ging over de rellen in Londen. Dank, heren. Uh, overigens uh, zijn we niet aan toegekomen, maar is wel uh, nog even uh, heeft Cameron vandaag gezegd, ik ga kijken of die sociale media kan bannen ja, Twitter en Facebook. Nu weet ik dat jij dat belachelijk ja. vindt. En jullie alle twee, dus dat wou ik nog even van jullie <coughs> horen. Het hebben, lijkt ja. me ook volstrekt onmogelijk. Ja. Goed, dankjewel Rob Wijnberg en Mohamed Today Iets anders. Waarom dragen handelaren op de beursvloer heel vaak stofjassen? Die vraag beantwoorden we zo meteen in hashtag Durf te Vragen. En vijf Somalische piraten die zijn vandaag veroordeeld tot zeven jaar gevangenis. Maar wat gebeurde er vroeger eigenlijk met piraten? Dat hoor je na negen Nu eerst de vakantiedag van Joris Keugel. In de kamer van Maaike en Wendy. En die zijn zich aan het voorbereiden. Op een avondje stappen, weer in Gasonisos. Ja, make-up, haarkleding, dat is sowieso wel heel belangrijk voor ons, hè? We ja? zijn altijd veel met ons uiterlijk bezig. Ja, dat uh, dacht ik al. Ja. Ik, wil je nog net niet vergelijken met Barbie? Het is een leuke meid om te zien, ja, maar ik zal, ik zal mezelf niet vergelijken met haar.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 Safari, Malibu, Karebou, dat zijn de drankjes wat wij het meeste drinken hier. Nee, nou, wij vermaken ons ook zonder drank. We zijn al gek genoeg zonder drank. Wat doen jullie dan, voor gekke geit? Helemaal losgaan, gewoon uh, lekker dansen en, uh... Ja. Praten jullie ook veel? Vaak over jongens dan, net uh, thuis uitgaan. <laughs> over jongens? Je bent al voorzien. Ja, ik wel, maar zij nog niet. Maar, uh, wat voor type moet het zijn? Beetje gespierd. Bruin, niet te bruin. Zonnebankkleurtje. kleurtje. Oh? Ja. Ah, er wordt lekker uh, scheutig uh, in uh, geschonken. Ja, helemaal, we kunnen er vanavond weer helemaal tegenaan. Proost. Ja. Proost. Proost. Op een leuke avond. Op een leuke avond. Ja, dan kan je met je feun in de weer zijn, of uh, met je schoentjes, of met je jurkjes, zoals die meiden net. Maar eigenlijk, ja, je bent op vakantie ik zou het doen zoals hier boven een balkon met wel zeven, acht jongens. God de... uh, maar Bro's. Bro's. Bro's. Bro's. Hoeveel uh, drinken jullie op een avondje? Ja, niet zeker. Is... We gaan wel een paar flessen door. Ja. Ja, een beetje indrinken Want in de discotheek, als je daar de hele avond moet drinken, dan betaal je helemaal blut natuurlijk. Ik was net ja. bij een paar meiden. Die waren echt hoor, die waren heel rustig met z'n tweetjes bezig met een feuntje. Ja, en dat is een uh, vrouw, hè? die moeten zichzelf altijd opmaken. Die moeten een hoop moeite doen voordat ze uitgaan. Wij zijn gewoon makkelijk aankleden. Een luchtje op, wat drinken en dat is het. Uh, goed veel zuipen ja. en dan uh, gaan. Ja, niet, stop, niet te veel hoor. En niet iedere dag, want uh, zijn we de volgende dag weer helemaal brak natuurlijk, maar... Uh, ah, wat drink je nou vanavond? Um, nou, ik denk dat je per persoon op de hele avond, inclusief in de club, één flesje rain denkt. Dat, gaat, dat wordt dan wel, hè. Het gaat aardig wat doorheen. Als mijn ouders het zien, hè. Ja. Hoe groot is jullie groep? Uh, we zijn met zeven man. Maar wat doen jullie? Zuipen en? Nou, overdag liggen we gewoon op het strand. We zijn gezellig bij Star Beach. En uh, s'avonds ja, gaan we inderdaad zuipen uh, en uit. En dan gaan we om een uurtje of acht. Nou ja, vanochtend was het ook half acht dat we naar bed gingen. En uh, ja, dan, als we wakker worden tegen een uurtje of twee, gaan we weer naar het strand wat eten. En dat uh, komt allemaal goed. Uh, top vakantie dit, echt helemaal top. Zo'n feest hier hè? Het is prachtig. Het is prachtig. Hey, jullie draaien, kijk, muziek wordt daarna nou helemaal niks van gezegd. De muziek mag tot 12 uur. Dan de, uh, moet je uit. Gisteren waren we weggestuurd. Zuipen, <lacht> dat heb ik ook gedaan, maar in dit tempo en zoveel harde drank... dat heb ik in mijn beste dagen nog nooit gehaald. En morgen, dan ga ik op stap met twee propsters... die voor een appel en het hei werken. Maar we hebben wel een grandioos mooi appartement. We kijken uit over de zee. Dus dat zegt wel wat, hoor. Joas Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Ed Edeleu vraagt... Waarom dragen handelaren op de beursvloer vaak een stofjas? Hashtag durf te vragen. Jim RBS... Uh, ja, als je denkt aan de effectenbeurzen en de optiebeurzen, dan denkt iedereen natuurlijk. Uh, heeft een beeld voor zich van extreme drukte, veel schreeuwende handelaren. En binnen die uh, ja, chaos, want dat is het eigenlijk. moet je natuurlijk goed herkenbaar zijn als handelaar, of als bank of broker. Dus daarom droeg iedereen van die uh, felgekleurde opvallende jasjes. zodat iedereen goed kon zien aan wie bepaalde aandelen bijvoorbeeld toebehoorden. Er werd ook veel gebruik gemaakt van handgebaren. om dus te voorkomen dat woorden verloren gingen. En zo was de herkenbaarheid. Het is echter zo dat die uh, fysieke beursvoer, zoals we die vroeger kenden, die bestaat in Nederland niet meer. In Chicago is dat nog wel, maar tegenwoordig gaat de handel uh, elektronisch. Dat is goedkoper, sneller en er worden minder fouten gemaakt, want uh, het is betrouwbaarder en iedereen is herkenbaar. Hashtag te vragen. Dit is Radio 1.